4 uur. Dit is Mauschreus met het One World. zijn daarvoor harde bewijzen. De conferentie van de enige toegestaande partijen in Eritrea zou dit weekend worden gehouden in Veldhoven, maar ging uiteindelijk niet door na ongeregeldheden. Er zijn al veel langer aanwijzingen dat de ambassade Eritreërs in Nederland onder druk zet om belasting te betalen. In de buurt van de Syrische stad Aleppo is een konvooi met tientallen bussen getroffen door een explosie. Daarbij zouden doden en gewonden zijn gevallen. Hoeveel is niet bekend. De bussen stonden klaar om Sjiïten te evacueren. Het zijn inwoners van steden in de provincie Idlib die zijn veroverd door rebellen. Het vervoer maakte deel uit van een afspraak tussen de regering en de oppositie om in totaal meer dan 10.000 Syriërs te evacueren. De politie in Duitsland is vandaag extra alert... bij de eerste competitiewedstrijden in de Bundesliga... na de aanslag afgelopen dinsdag op de spelersbus van Borussia Dortmund. De meeste politie is op de been bij de wedstrijd van die club... vanmiddag tegen Eintracht Frankfurt. Bij de aanslag voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen AS Monaco... gingen drie explosieven af bij de spelersbus van Borussia Dortmund. Onder andere een speler raakte gewond... Baanwielrenner Harry Lavrijsen heeft zich geplaatst... voor de finale van de sprint bij de WK in Hongkong. Hij was in de halve eindstrijd te sterk voor de Brit Ryan Owens... die net als hij debuteert op het WK. In de finale moet de 20-jarige Lavrijsen het opnemen... tegen de Rus Dennis Dmitriev. De finale is later vandaag. Lavrijsen won dit WK al zilver op de teamsprint. Het weer, af en toe zon, meestal droog. In het zuidoosten blijft het overwegend bewolkt. en is dus 10 tot 12 graden. Morgen wat zon en enkele buien. Vooral later op de dag. Ook dan zo'n 11 graden. En dit was het. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnaldswaan Zwaan bij de ANDB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 we heel veel kijkers hebben op de webcam bij CFM. Ja, die willen allemaal Marco tenminste, swingend in beeld zien. Ja, dat gaat wel lukken, hè Marco? Dat gaat wel lukken, hè? Ik uh, doe mijn best. Je doet je best, ja. Je bent lekker onderweg. Ja, ja. Los in de heupen, maar ik zit in mijn stoel. Ja, zo, zo is dat, ja. De weekend hoorde je samen met uh, Daft Punk en uh, inderdaad, I feel it. come in als eerste plaat naar het nieuws. En weer van vier uur, het derde uur alweer, Dolly. De tijd vliegt weer voorbij, hè, schatje? Ja. Nou, ja, ze, ja, de, ja liever, dat is niet te geloven. Doe ik normaal nooit, hoor. Doe nee, normaal, nee, normaal ja. doet hij dat nooit. Hij is net een hond, hè. Ja. Daarom heeft hij gebeten. Dat hij normaal ik nooit. denk al wat, heb je een natte neus vandaag? Ja, ja, ja, ja het valt op, hè. Het valt op, ja. En Dolly, hij kan wat... niet van de worst af blijven. <laughs> heb je dat ook gezien. Do Dolly, wat gaan we ja. doen? <laughs> wat gaan we doen? Wat zullen we ja. gaan doen? Nou ja, ja Marco. Een potje kaarten? Marco. Oh. Ja, natuurlijk. We gaan straks uh, gezellig een gesprek hebben... met uh, onze eigenste belangrijke dorpsgenoot Marco Termes. Onze schrijver, dichter, schilder, fotograaf. fotograaf. En uh, vooral over dat laatste gaan we eens eventjes een gesprek met hem hebben. Want ook daar is hij weer in aan het uitblinken. En daar we staan we weer allemaal mooie plannen op stapel. Gaat hij ons alles die over vertellen? Ogen. Zie die ja, ogen, ja, ja, die worden ja, ja. steeds groter. hè? Ja, absoluut. Ja. Ja. En dan gaan we uiteraard ook uh, het dier van de week bespreken vandaag. Wie hebben we vandaag uh, in de aanbieding? Max. Max. Heel toevallig. Max. Heel toevallig. Max Verstappen. Ja. Je verzint het niet, hè? Nee. nee. <laughs> Max Verstappen als dier van de week. Nou, wat ja, we nog ja, ja, ja. <laughs> ja en, een echte poedelprijs. Ja. Maar, ja, um... Heb je nog om uh, kwart voor vijf een uh, gedicht? Ik heb er zelfs twee. Zo? Ja, van een heel beroemde dichter. En ik heb ze toestemming gevraagd. Ik mag ze vertellen. Oké. Okay. Ja, nou, ja. dat in het derde uur van Zandvoort op zaterdag. Meekijken doe je via www.zfm-live.nl Ja, de kijkcijfers die vliegen omhoog. Dankjewel Marco de Mes. Swing maar lekker mee met deze. Deze singel gingen we terug naar 1963, naar december. Ja, December 63, hoor, de singel van uh, Frankie Valli en The Four Seasons. dadelijk Marco Temes, er gaat een foto-expositie aankomen. Jawel, met ook foto's van de schrijverdichter Marco Temes. Ik Speciaal even voor iedereen die op dit moment paasvacantie heeft. Ja, dat is een oud begrip, paasvacantie. En uh, voor de mensen die uh, dat, uh, dat hebben. Ja, ja, alleen het weer is niet echt uh, lekker warm. Maar je wordt wel warm van deze plaat, toch, Dolly? Ja. Of heb jij dat niet? Ja, ik word er heel warm van. Ja, ja maar of ook van omdat Ricky Mar Marco zo sensueel zit te dansen op die stoel, hoor. Of van Ricky Martin, <laughs> of van, uh, van Marco. <laughs> Nee, meer van Marco. Ja, hij, ja, ja. ja Ricky is heel ver ja. weg. Wat heb ik daar nou aan? Marco mis <laughs> vanmiddag in de studio. Ja, Schrijver, dichter en nu ook fotograaf. Goedemiddag, Marco. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, Ja. Hé, hey, goedemiddag, Marco. Hallo. Welkom in ons programma. Dankjewel. Leuk dat je wilde komen, want je hebt uh, groot nieuws, hè? Ja, groot nieuws. Missen, uh, denk ik. Ja, ja, ja is toch <laughs> groot nieuws. <laughs> ik vind het zelf wel uh, groot nieuws. Ja. ja. Vertel eens, wat staat er te gebeuren? Uh, zaterdag uh, de 22e heb ik mijn eerste foto-expositie... samen met Onno van Middelkoop. Uh, uh, twee individuen bij elkaar. dus dat uh, Het heeft ook de titel gekregen Solo voor Twee. twee? Hey, ja. kijk eens. Aan, ja. Ja, geweldig. <laughs> dat is mooi bedacht. Ja, dus, uh, ja. We zijn uh, twee vrienden en uh, Onno is natuurlijk al uh, wijd en bekend... en uh, is al jaren en jaren beroepsfotograaf. En op een gegeven moment, ik zei die. Uh, ik ben zo benieuwd hoe jij fotografeert. Nou, ik had van mijn leven nog nooit een foto genomen. En dat was in januari 2016. Echt waar? <laughs> ja. had ik daarvoor nooit een foto gemaakt. Nee, nou, ook niet. Uh, in ieder geval niet uh, met mijn mobiel of uh, nee, niet mee bezig geweest. Nee, het was echt. Uh, dat, ik kreeg een. Uh, een, uh, een fototoestel in mijn handen gedrukt. Hij deed er een filmrolletje <laughs> in. Hij zegt, jongen, ik wil... Ik wil, <laughs> ik wil wel eens zien hoe jij fotografeert. Dan ben ik nieuwsgierig. Nou, nou, we zullen wel zien, hè? Ja. En na vier maanden zei hij van... Nou, dit gaat <laughs> helemaal nergens over. Oh, oh, oh, oh. <laughs> hij, hij zegt, uh, hier heb je een digitaal. Ja. En uh, uh, ga dat maar leren dan. Uh, dus... Uh, hij vond blijkbaar dat ik de zwart-wit fotografie van de, met een analoog... zo'n oude Minolta, dat ik, dat ik verder moest. Oké. Okay. Dus vanaf april 2016 doe ik ook digitaal fotograferen. En heeft hij je daar wel een beetje in begeleid? Heeft hij je tips gegeven? Heeft hij een beetje gewezen op dingen waar je op moet letten? Of zei hij van zoek het gewoon maar helemaal uit en kijk maar... Uh hoe het alles met het mooiste tot z'n recht gaat komen. Ja, nou, Onno is een, het, uh, op de allereerste plaats een fantastische vriend. Op de tweede plaats is hij een heel erg goede leraar. En op de derde plaats, ik ben natuurlijk net zo eigenwijs... als dat ik groot ben. Ik wil dingen gewoon op mijn eigen <laughs> manier doen. Zelf dus, doen? Ja, zelf doen. <laughs> dus uh, na twee uh, wilde pogingen om mij uh, wat uit te leggen over uh, diafragma... Uh, zei hij van, nou, kijk zelf maar even. En... Uh, Eigenlijk uh, leer ik het al spelenderwijs. Ik ben dus niet iemand die met zo'n uh, zo boekje in zijn hand alles gaat uitpluizen. Ik fotografeer meer vanuit mijn buik dan vanuit mijn, vanuit mijn hoofd. Maar nou heb ik begrepen dat je eigenlijk om, om goede foto's te maken... toch ook wel een beetje wiskundig inzicht moet hebben omdat de proporties op een foto eigenlijk heel belangrijk zijn. Hè? Ja. En dat is iets ja, dat, dat moet je hebben. Dat valt eigenlijk bijna niet te leren. Hè? Nee, dat klopt. Dat zei Onno ook. Hij zegt, ja. Ja, jij hebt nou iets wat ik mensen niet kan leren. Ja. Hij zegt, jij kijkt niet, jij ziet. Ja, precies. Uh, Dus uh, ja, de geometrische lijnen ja. binnen, een, uh, binnen een foto. Dus als ik door de stad loop of zo. Ja, ik kijk blijkbaar anders naar de realiteit dan andere mensen. Ja, ik, ik, ik heb bijvoorbeeld... Uh, dus misschien heel... Uh, ja, ga ik het even op mezelf betrekken. Sorry, luisteraars. Ja. Maar als voorbeeldje... Hè, uh, ja. uh, ik heb geen wiskundig inzicht. En als ik een foto maak, wil ik altijd alles in het midden hebben. Hmm. Daar ga ik op focussen. Terwijl een, uh, iemand... die mooie foto's maakt... Ja. Die gaat eigenlijk helemaal niet van het midden uit, maar die gaat de foto in drieën delen of in nou, ja, de foto ziet... besneden. Dus ja. je hebt een bepaalde verhouding om ja, rust in het beeld te krijgen. Ja, precies. Dus ja, ja ik, moet, ik ben net kadelappel, ik doe me wat. Ja. Maar dat blijft... pakt elke keer weer goed uit. <laughs> ja, op de een of andere manier gaat het vanuit, is het voor mij een heel natuurlijk proces om dat soort dingen in beeld te brengen. Ja, ja. Nou ja. we zijn natuurlijk allemaal razend nieuwsgierig... wat voor beelden dat heeft opgeleverd. Ik heb al een paar keer een kijkje mogen nemen... Ja. Uh, bij de uh, presentatie van je boeken had je destijds ook ja. mooie foto's bij je. En ja. ik was wederom, uh, zoals ik bij je boeken en bij je gedichten ben... en bij je schilderijen, stom verbaasd. <lacht> ja, <kwijnt> denk je van, ja, waar houdt dat eens een keer op, uh, meneer Termes... Uh, met uh, dingen die je niet kunt... Ik bedoel, het is, het is gewoon wonderbaarlijk uh, wat, wat voor foto's dat heeft opgeleverd, ja. jouw probeersels. Dus ik ben heel nieuwsgierig naar jouw expositie. Waar gaat die plaatsvinden? Um, Theo van der Laan van de Hema is zo uh, vriendelijk geweest om de ruimte boven de Hema, waar vroeger de bierwinkel zat, en uh, er heeft ook nog een restaurant in gezeten. Dat was dat vorig jaar geloof ik. Ja. Ik wat jaar daarvoor zelf zat. Ja, Far zat. Out heeft er uh, gezeten met ja, een restaurant. in. Volgens mij was het laatste restaurant, dat heette Bliss. Dat is alweer ja. een jaar of twee, drie geleden. Toch, hè? Ja. ja. En die ruimte, die stond een, een tijd leeg. En toen dacht ik van, nou, dat lijkt me nou een mooie expositieruimte. En uh, toen ben ik naar Theo van der Laag gegaan. En die heeft gezegd, jongen... Uh, gebruik hem. Gebruik hem, ga je gang. En, uh, Wat lief. Ja, ontzettend aardig. Ja. Ontzettend aardig. Uh, gewoon alle medewerking gekregen. En, maar ja, ik heb ook ont... Ik moet eerlijk zeggen, ik heb... Je, je kan dit alleen maar zo snel doen. door. Ik heb fantastische mensen om me heen. Dat, ik kan niet anders zeggen. Als ik die mensen niet om me heen zou hebben. Die mij zoveel liefde en vertrouwen geven. En overal bij helpen. Dan, ja, dan had het niet dat, zo ver Nee, gekomen. maar dat, dat kan helemaal niet. Want nee. ik, ik, dus ik ben nu iets meer dan een jaar aan het fotograferen. En ik heb ja. een expositie samen met Orno. Ja, het is natuurlijk bizar, hè? Ja, ja. en Orno is ja. echt een, to en een ja. topfotograaf. Ja. En die, hij exposeert niet veel... en ook eigenlijk niet zo heel erg graag. Maar hij zei... Als ik met iemand wil exposeren, dan ben jij het. Dus Geweldig. vandaar dat we nu samen gaan. Ja, hartstikke mooi. Ja, dus uh, boven de Hema, uh, volgende week zaterdag. Ja. En, en hoe lang gaat de expositie uh, duren ongeveer? Hoe lang blijven jullie daar met de foto's? Ik wil na de opening wil ik nog vier weken, vier weekenden, wil ik uh, op zaterdag en zondag wil ik open. En dan ga ik smiddags open, een uur of twee. En dan blijf ik tot zes uur blijf ik, uh, blijf ik daar. En ik neem aan dat, uh, dat uh, de foto's ook te koop zijn. Ja, niet? ja. Dan ligt het eraan de, voor welke nou, gekozen wordt. Nee, daar komt de kunstenaar weer een beetje om door kijken. Ik wil eigenlijk de mensen laten zien wat ik kan. Ja, dus, uh, dat, is, is, dat is in de basis de wil, bedoeling. Ja, ik wil de mensen laten ja, triggeren. Ik wil ze prikkelen. Ik wil ze laten zien wat, wat mogelijk is. Mm -hmm. uh, ik wil ze laten zien wat er in, in mijn hart omgaat en in mijn geest. En dat is op de eerste plek is dat het ja. allerbelangrijkste. Ja. En ik ben niet zo... Ik sta daar niet echt om een fotootje te verkopen. Want ja, dat, dat, eigenlijk ben ik daar niet zo mee bezig. Maar mocht maar, er iemand zijn die... Uh, nou, wat dat wil ik net zeggen. Ja. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn... die jouw manier van fotograferen heel mooi vinden... Ja. Het is ook gewoon heel mooi. Daar hoeven we niet over te reden. Twisten ja. wat dat betreft. Kijk je kan natuurlijk zeggen over smaak valt te twisten. Maar jouw foto's zijn gewoon mooi. Ja. En over het Dankjewel. algemeen. Ja nou ja ik, ik kan er niks aan doen. Ik kan er niks <laughs> anders van maken. Nee. En over het algemeen allemaal zwart wit genomen. Ja. En er zullen gerust mensen zijn. Die dat prachtig vinden. En heel graag aan hun muur zouden willen hebben. Ja. Dus is het ook voor hen fijn om te weten. Dat de mogelijkheid dat aankoop wel bestaat. Ja het ja. is mogelijk. Oké. Okay. Ja. Dus uh, kom gerust en uh, voel je welkom. Ja. En uh, mocht je interesse in een foto hebben... dan uh, is dat natuurlijk uh, mogelijk. Ja. Marco, hebben, je, jouw, de... oh. hebben jouw foto's nog een uh, bepaald thema? Uh, nou, ja, ze hebben wel een bepaald thema. Ik uh, heb het ingedeeld in, in verschillende segmenten. Uh, zo kijk ik dan ook naar de dingen. Dus uh, uh, Bijvoorbeeld architectuur... Of uh, het leven zelf, hè? dus city life. Uh, dus dan de mensen in de stad, uh, straatfotografie, dat vind ik heel erg leuk. Uh, mooie dames, daar uh, ben ik altijd wel van, uh, van gecharmeerd. En ja, nu leg ik ze dan ook vast. Dus ja, het, het valt geval... dan weer tegen. Hè? Ik heb mezelf nog niet op één foto van Marco gezien. Dat zegt oh, wel niemand, Nee, he? Ik heb je net een gedicht gegeven. <lacht> Dat komt er goed toch? Uh, Marco. Daar oh, ben ik ook wel mee, hoor. Ja, een wat Hoe reageren die dames erop als jij uh, in ja. een keer uh, voor ze staat... met een, uh, met een fototoestel, grote toestel met een grote lens... In de aanslag op van alles en nog wat? Ja, ja. Nou, ja ik, heb, dus... <lacht> ik, ik, ik kom niet zo bedreigend over... en ik heb niet zo'n grote lens. Nee. <lacht> Ik zie bij Marco overigens uh, geen blauwe oog. Bij jou wel. Ben jou ja, met fotografie ja, begonnen? Ja, ja. Zeker, ja. <laughs> <laughs> nee, maar ik denk dat als je, de, als je de dames op de foto ziet, dat je, ja. uh, dat je wel een bepaalde gemoedsrust ziet. En ja, ik, ik, uh, waarschijnlijk stel ik de mensen op mijn manier gerust. Want nou, het is allemaal in orde. En uh, ik denk dat, uh, dat er sommigen heel erg mooi op de, op de gevoelige plaats staan. We gaan het zien, hè? Ja, ja, ja, ja, we kunnen het allemaal gaan bewonderen de ja, komende zeker. maand. Ja. Dus van 21 april tot en met 20, de derde... Oh, 22 april tot en met de derde week dan ongeveer van mei zal ja, het worden. Ja, zo'n beetje, ja. ja. En... De, boven de HEMA. Boven de HEMA. Het, het is vanaf twee uur en iedereen Tot is welkom. Tot of zes. Ja. ja, we gaan Leuk, er gewoon een feestje van maken. Ja, dus waarom, niet, waarom niet? Iedereen is welkom. Ja, hang je ook meteen je schilderijen op of zeg je nee, nee? dit is echt alleen de fotografie? Precies. Ik uh, hou de dingen graag gescheiden, want mensen vroegen ook van ja, kan je niet een uh, gedicht maken bij een uh, foto? Ja. Maar ja, ik wil me graag presenteren als uh, fotograaf in dit geval. Ja. Dus, over gedichten gesproken, ja. daar heb je ook nieuws over. Mag dat ook al verteld worden? Of zeg je van, dat stellen we nog even uit? Nou, het zit nog in de pen, maar uh, het is wel in een vergevorderd stadium. Uh, in oktober uh, komen er uh, hoogstwaarschijnlijk zes uh, muurgedichten van mijn hand uh, in het centrum van Zandvoort. Kijk eens even. Mooi. Hoor je dat, Rob? Ja, mooi ja. hoor. Dus en en, en, en zo'n man zit gewoon bij ons aan tafel. <laughs> he? Het is ja. niet de ja, een... grote ja, uh, tafel. Heerlijk. In samenwerking met de gemeente van ja, Zandvoort en ja. het uh, museum Zandvoort uh, met de Jansen. Ja, dus maar uh, het is toch een enorme eer, Marco. Ja, Ik bedoel, we hebben best wel wat dichters in uh, Zandvoort uh, de revue zien passeren. En uh, jouw gedichten willen ze dan toch gebruiken om, uh, om dat allemaal te verspreiden door het dorp. Het zijn natuurlijk ook prachtige gedichten. Dank je wel. Dat zie je vaak al aan de reacties op Facebook. Ja, met ja. Het ontroert mensen, echt, het raakt mensen. Hm. En uh, je hebt een mooie manier van vertellen wat dat betreft. Dank je ja. Marco, we gaan nog heel even naar je, naar je boek toe. Tig jaren van schitterende nederlagen. Hoe gaat het daarmee? Het gaat goed. Ja, hè? Ja, het, want, uh... want, want als je naar de biep toe gaat, dan kan je hem ook krijgen. Ja, het, uh, enige weken geleden is... Uh is het boek aangekocht door de Nationale Bibliotheken. Dus dat, het, uh, de roman is door heel Nederland verkrijgbaar bij de bibliotheken. Dat uh, vind ik ook een grote eer, moet ik zeggen. Het is dus, uh, ja, ik schrijf om gelezen te worden... En, uh, als uh, een roman van je door heel Nederland verkrijgbaar is. Dat ah, uh, is toch in... kicken. Ja, het is ja, geweldig. Daar ben... mag je alleen maar van, van dromen. Hè, als ja. je aan het schrijven bent. Dat dat, dat ooit zal gebeuren. Ja, en het ja, gebeurt je gewoon. Ja. ja. De, hey. de fotografie uh, nog even tot slot. <laughs> ja, ja, ja. Dus vanaf uh, 22 april uh, boven, boven de HEMA. Ja. Jouw uh, expositie samen met uh, Onno van Mielkoop. Ja. Heel prachtig. Ik uh, kijk ja. er ontzettend naar vooruit, moet ik zeggen. Vier weken lang uh, gaan we ervan genieten. Heerlijk. Dankjewel, Marco, voor je komst naar de studio. Dankjewel, Rob. Dankjewel ik zal het even veel plezier uh, met uh, de kwalificatie van jullie Hartstikke. En er komt Albert Jan aan, weet je wel. Hij zit ja. niet te luisteren. Hè. Ja, Max Verstappen is derde geworden in, uh, de, eerste geworden in de derde vrije training. Oud nieuws, oh oud nieuws, oh. Uh, doet hij zo zijn best. Albert-Jan, Albert-Jan, Albert-Jan. Zodat ik, ik, ik <laughs> <love. laughs> eh, krijg met eh, Dier van de Week, ja, Max. Geen verstappen, maar wel Max. En zondagmiddag voor je allerlei soorten ja. muziek. De nieuwe en de oude hits. En dit was een nieuwe. Dat was de Cooking on Three Burners. En Minds Made Up. Ja, het is één overal vijf. Tijd voor Max. Dat is ook een omroep, hè? Tijd voor Max. Dat is ook een programma. Ja, tijd voor ja, Max, ja, ja. Ja, dus, we, dus moeten we nog uit... Uh, uit oppassen met wat we zeggen ook, zeg he. Tijd voor Max, het <laughs> dier van de week. <laughs> uh, ja, dan gaan we van de ene knuffelkater naar de andere, want dan gaan we het hebben over Max, een speelse stoere kater, want die is het dier van de week. Een echte knuffel komt die graag langswaait voor een aai en een knuffel... en als het kan dan meteen ook even wat te eten. Hmm. Ja, een kater die graag buiten is... en het met de buurtkatten over het algemeen goed kan vinden. Hij is onlangs gecastreerd en de wilde haren moeten er nog een beetje vanaf... maar het is zeker geen vechtersbaas. Max zoekt een huis waar hij lekker naar buiten kan... Wat hij van kinderen vindt, dat is nog niet helemaal zeker... maar als ze niet te jong zijn, zal het vast en zeker goed gaan. Dus wie zoekt er een leuk speelkameraadje? Wilt u weten welke andere katten, honden en konijnen er in het asiel zijn? Gaat u dan naar de website www.dierentehuiskennemerland.dierenbescherming.nl... En het dierentehuis is geopend van maandag tot en met zaterdag. Van 11 uur s ochtends tot 4 uur s middags. En het telefoonnummer is 5713888. Dus belt u maandag na 11 uur voor Max. En ook Max verdient een thuis. Dus ga eens even een kijkje nemen aan de Keesomstraat nummer 5 hier in Zalfoort voor Max of de andere leuke dieren die zitten te wachten op een nieuw baasje. En dat zijn er heel wat en ze hebben jullie hulp hard nodig. Dus gewoon eens een kijkje nemen in het Kennen met Dieren Thuis... aan de Keesomstraat nummer 5. Hier is Jeff Brown. was een van de grotere hits van James Brown en Living in America. Jawel, de zaterdagmiddag van CFN. We zijn nog bij je tot aan 5 uur vanmiddag. En dan komt hij aan, I Feel Goods. Ja, dat was het eind van uh, inderdaad uh, die single. Zo dus dadelijk om uh, kwart voor vijf krijg je hem. Het gedicht van de dag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 trouwe luisteraar uit België. John, die luistert ook lekker mee met CWM. Goedemiddag, John. En schijnt daar in België ook het zonnetje? Nou, hier in Zandvoort wel, hoor. Heerlijk. Alleen de temperatuur is nog niet echt zomers te noemen. Jammer genoeg. Je hoorde de single van John Anderson en All Down to Love... Plaats, die je zeer terecht wel vaker hoort... bij Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag. Ja, hoe is het met het makreelroken? roken? Wat hoorde ik je net over? Ja, zeker. Ja, er was vandaag onder het motto... echte mannen roken... Ja, <laughs> dat is waar. ...was er vandaag een wedstrijd... Makre makreel roken aan zee. De Zeevisvereniging Zandvoort... Uh, heeft uh, de eerste wedstrijd van 2017... Uh, vandaag aan zee gehouden. En ze begonnen om half elf... en uh, na de jurering... die uh, ging rond drie uur van start kon iedereen overheerlijke broodjes versgerookte makreel eten... tegen een gereduceerd tarief. Maar inmiddels is de winnaar bekend. En uh, de makreel-rookwedstrijd van de Zeevisvereniging Zandvoort... bij Strandclub 12 aan Zee... is gewonnen door... komt Addy Otto! Tien leden van de visvereniging deden aan de rookwedstrijd mee. En de bij de jury ingeleverde makreel van de Zandvoortse visser en roker werd alom geprezen. Gefeliciteerd, Adi Otto. Ja, ze zullen wel doorgerookt zijn, hè, nu? Ja, ja, waarschijnlijk ja, wel. Ja. Dat denk ik ook. <laughs> nou, tot zover het nieuws over het uh, makreel roken van de visverenigingen hier in uh, Zandvoort. Elk jaar weer een heel leuk evenement. En uh, ja, vandaag ook weer een uh, groot succes, dus. Zo de gedichten van de dag. Je krijgt ze te horen bij CFM. Normaal gesproken elke zaterdag en zondagmiddag zo rond en daarbij kwart voor vijf. En vandaag doen we het ook weer, maar ietsje later dan kwart voor vijf. Want dus we gaan een beetje uitlopen, uh, Dolly. Ja, het zal niet, hè? het Lopen. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. We, we zijn na, net aankomstig. Moeten we maar na vijf uur doorgaan, of niet? Nou, nee, nee, nee, nee dat kan niet. Nee. Want we hebben de kwalificatie van de Formule 1. Oh, en ik, ik heb een feestje. Daar had ik al een uh, drie kwartier geleden moeten feestje, zijn. Een feestje, Waar is dat feestje? Bij mijn nichtje, die is 18 geworden. Dus we gaan lekker eten. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Dankjewel. Nou, zodra ik dus het gedicht <laughs> naar deze van uh, The Breakfast Club en Right on Track. Ja, het is er een beetje laat voor eigenlijk, hè? voor de Breakfast Club. Ja, zijn een Flink, dat later al voor... Het ontbijt van vandaag. Dat zou mij niks kunnen schelen. Dat vind ik de lekkerste maaltijd van de dag. Dat is wel waar. En een eitje erbij natuurlijk voor Pasen. Dan is avonds ook wel een lekker ontbijt, erg. Ga jij lekker ontbijten zometeen? Ik wel. Ja, de Breakfast Club had je ride on track. Vandaar dat we op het ontbijt kwamen. Jawel, het is kwart voor vijf geweest. Daar komen ze aan de gedichten van de dag. En ze zijn weer mooi hè Dolly. Ja, ik mocht er twee voorlezen en, uh, van onze grote vriend Marco. Ik heb lief alsof mijn geest steeds over de wereld zweeft. Gevat tussen aarde en heelal. Respect voor al wat leeft, door mijn aderen gaat. Het wezen voedt dat mijn hart beveelt. Creatief te zijn voor jou en alle anderen in beelden schept, in woorden zegt, in daden zet. Dat deelt wat van werkelijk diepste waarde is. Ik heb lief. Ik heb lief. Mooi, hè? Echt mooi, ja. Och, nog één kleintje ja, van Ja, doe, uh, doe er nog één, doe er nog één. Laat mijn woorden waarde hebben. Niet van zilver of goud zo zwaar maar van veren, wind en kleuren. Een vogel in rustige, sierlijke vlucht. Hij vliegt van mij naar jou in zinnen... gedragen op een bladzijde van lucht. Ja, en nou ook foto's van Marco, hè? En dan, ja. en dan dit... Ja, ik bedoel, ja, dit, dit kan niemand anders schrijven dan, dan Marco. Dit is zo mooi, zo mooi. Zo was het, de gedichten van de dag bij CFM. Door dichter, schrijver en tegenwoordig ook uh, fotograaf Marco Termes. Mooi zo, elke zaterdag en zondagmiddag zo rond kwart voor vijf. Normaal gesproken met Albert Jan, maar ja, die zit nog in Spanje. Maar, maar, maar, hij is zijn koffers aan het pakken hoor. Hij komt zo langzamerhand weer richting uh, Zandvoort. Dus volgende keer hoor je... Albert-Jan gewoon weer op de zaterdag. Of vind ik het wel gezellig met je, Dolly? Nou ja, goed. Maar als Albert-Jan weg is... dan weet je, dan kun je me altijd oproepen. Ja, ik, ik vind, het, ik vind ik het een, een nummer, leuk dus. programma. Dus, uh... Helemaal goed. Ja hoor. Ja. En Nieu ik hoop dat de luisteraars het ook leuk gevonden hebben... dat wij als gelegenheidsduo vandaag samen het programma hebben verzorgd. Volgens mij wel. Volgens mij wel. Ja? Helemaal ja. goed. En hier is Penda <laughs> En Gold. Ja, dit moet je eigenlijk even horen. Komt Doddy naar me toe. Zeg ze, heb je de karaokefeestje opgezet van deze plaats? Het <laughs> duurde zo lang Het duurde voordat zo... die ja, te zingen. Kan ik ook niks aan doen, is de 12-ins van deze plaats. Die duurt inderdaad uh, bijna drie minuten het intro. Dus, uh, Neeetje, ja. Ja. ja. Als je dat die vol wil praten als DJ, dan ben je wel even bezig, hoor. Dus... Nou ja, jij hebt genoeg te vertellen. Ja, dus ja dat is lukt waar. het wel. <laughs> <Ja. laughs> Spenda en Gold, alweer het uh, ene laatste plaatje. Mag je hartelijk danken voor je bijdrage... naar nou, vorige week zondag en vandaag. Ja, ja, natuurlijk. Ja, ja, was, ja, nou, het was, was gezellig. gezellig. Ik vond het leuk om, uh, om weer mee te doen. En ik lees net dat uh, Albert-Jan trots op me is. Nou, ja, Top. Dat ik top, het goed gedaan heb. Dat vind ik leuk om te horen. En zo dadelijk uh, mag ze stappen weer uh, in actie. In ja. Bahrein. Ja, de trappie ja, ja, Formule 1, de kwalificatie begint om 5 uh, uur. En is dan morgen de wedstrijd? Mor morgen de wedstrijd ook Hoe laat? weer uh, om 5 uh, om, uh, uur. Vijf uur s middags. Ja, dus ja. net mooi na het programma. Kan iedereen eerst even gezellig nog uh, Zandvoort op zondag luisteren. Met Andor. Uh, met Andor. Ja, geweldig. En uh, dan ook weer verslag van uh, Willem. Hè, van Uiteraard de paasreizers. Ja. ja, dus ook dat. Dus van het ene race-spektakel naar het andere race-spektakel. Zo is het. He? Nou, fijne zaterdagavond. Ja. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Dag. Dag luisteraars. Bijna Pasen. you meid.